7 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Atje Keuren Deelstra overleden. Radioactief lek op Amerikaanse opslagplaats. En veel doden bij gevechten in Mali. oud schaatsster Atje Keure Deelstra is overleden. Dat meldt het Fries Dagblad. Volgens de krant kreeg Keuren Deelstra donderdag een herseninfarct... waardoor ze in coma raakte. Ze is niet meer bijgekomen en gistermiddag overleden.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 In de Amerikaanse staat Washington zijn op een opslagterrein voor nucleair afval zes tanks lek geraakt. De ondergrondse tanks op de Hanford Nuclear Reservation lekken radioactief materiaal... maar direct gevaar voor de volksgezondheid zou er niet zijn. De gouverneur van Washington bevestigt de problemen en noemt de situatie zorgwekkend. Het ministerie van Energie zegt dat er buiten de opslag nog geen verhoogde radioactiviteit is gemeten. De vaten met het afval zijn enkelwandig en al 60 jaar oud... Het was de bedoeling dat ze niet langer dan 20 jaar mee zouden gaan. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van staatsobligaties van Groot-Brittannië verlaagd. De Britten hadden de hoogste status, AAA, en gaan nu één stap naar beneden, naar AA1. Reden voor de afwaardering zijn de slechte vooruitzichten voor de groei op de middellange termijn. Ook de oplopende schuldenlast baart Moody's zorgen. Volgens de Britse minister van Financiën Osborne maakt het besluit van Moody's duidelijk... hoe ernstig de Britse schuldenproblematiek is. Volgens hem versterkt het de vastberadenheid waarmee de regering probeert de economie te hervormen. Moody's is het eerste kredietbureau dat de rating van Groot-Brittannië verlaagt. In Mali zijn bij zware gevechten bijna 80 doden gevallen. In bergachtig gebied in het noorden kwamen 65 islamitische opstandelingen van Al-Qaeda... en 13 militairen uit Sjaat om het leven...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 Wanneer hij wil terugtreden, zei hij niet. Raúl Castro is in Cuba aan de macht sinds 2008. Hij volgde toen zijn zieke broer Fidel op, die Cuba vele tientallen jaren regeerde. Juist komende zondag wordt verwacht dat het parlement in Havana Raúl voor een tweede termijn van vijf jaar zal benoemen. Volgens Castro moeten journalisten goed naar zijn speech van zondag luisteren. Het wordt een interessante toespraak, let maar op, zo zei hij. In Rotterdam is op een rangeerterrein een locomotief op vier stilstaande wagons gereden. Daarbij raakte de machinist gewond. Hij is met gebroken ribben naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie rukten veel hulpdiensten uit naar het rangeerterrein. Maar de meeste brandweerwagens en ambulances vertrokken weer... toen duidelijk werd dat er geen gevaarlijke stoffen in de wagons zaten. Hoe het kan dat een machinist op de wagons is gereden is niet duidelijk. Burgemeester van der Laan van Amsterdam vindt dat er een koningsnacht moet komen op 30 april... Na de formele festiviteiten zou dan een groot feest zijn in de stad. Van der Laan hoopt met de Koningsnacht de druk op de traditionele Koninginnennacht... voorafgaand aan 30 april te verminderen, zei hij tegen de Amsterdamse tv-zender AT5. Van der Laan kondigt aan dat de feesten in de nacht van 29 op 30 april... op sommige plekken eerder moeten stoppen... vanwege de plechtigheden tijdens de troonswisseling. Verder wordt de Koningssloep waarschijnlijk niet gebruikt bij de inhuldiging daar moet veel aan, aan, aan worden gerepareerd. De Amerikaanse politieke thriller Argo... heeft de Franse filmprijs César gewonnen voor beste buitenlandse film. De film gaat over een CIA-operatie... om zes Amerikaanse diplomaten Iran uit te smokkelen... tijdens de islamitische revolutie in 1979. Argo kreeg eerder al een BAFTA, de belangrijkste Britse filmprijs. De César voor beste scenario ging naar Amour een Franse film van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. Dat is een drama over een ouder echtpaar... waarvan de vrouw door een beroerte wordt getroffen. Argo en Amour zijn allebei ook genomineerd voor een Oscar... in de categorie Beste Film. Die Oscars worden in de nacht van zondag op maandag in Hollywood uitgereikt. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag of avond valt er in de oostelijke provincies lichte sneeuw. Temperatuur komt net iets boven nul uit...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 een hele goede morgen. Het is zaterdag 23 februari. Het is een spannend weekend voor Italië, want morgen zijn de verkiezingen. En de verkiezing voor de nieuwe paus die nadert ook snel. Het is de laatste week van Benedictus. Daar praten we over met Stijn Vens die vandaag in dagblad Trouw... een afscheidsbrief schreef aan de huidige paus. Het spannende weekend voor Amsterdam is pas rond 30 april, maar de burgemeester denkt er nu al over na. Spanning ook in de voetbalcompetitie. We hebben dit weekend niet alleen de toppen Feyenoord, PSV, maar ook de ontmoeting Heerenveen FC Twente. En dat is voor vooral spannend voor de coaches van beide teams... want Van Basten en McLaren staan onder druk. Het wielenseizoen begint, Omloop het Nieuwsblad... voorheen bekend als Omloop het Volk, gaat van start. En verder hebben we nieuws over vervuilde melk op de Balkan. We kijken naar Atje Keulen-Deelstra. En om te beginnen, lekkende vaten, radioactief afval. Frontrustende berichten uit de Amerikaanse stad Washington in het westen van de Verenigde Staten. Daar lekken zes opslagtanks voor nucleair afval. Correspondent Wouter Schwartz is in Washington, DC. Wouter, wat is er precies aan de hand? Ja, Het gaat om de Hanford Nuclear Reservation. Dat is een van de grootste, zo niet de grootste opslagplaats... van zwaar radioactief afval in Amerika. Dat is een ondergrondse plaats met 177 tanks. Die zitten vol met miljoenen liters afval... van jarenlange plutoniumproductie daar. En daarvan blijken er nu zeven te lekker. De gouverneur van de staat Washington, uh, dat ligt in het westen van Amerika... heeft dat nu ook bevestigd. Hij noemt het zorgwekkend. Klinkt nogal logisch als je namelijk bedenkt dat die tanks al 60 jaar oud zijn... terwijl ze oorspronkelijk bedoeld waren om slechts 20 jaar mee te gaan. Dus we hebben hier echt wel te maken met een soort ernstige vorm... van achterstallig uh, onderhoud. Nou, Er is een ministerie verantwoordelijk voor, dat is het ministerie van Energie. Die heeft gezegd, tot nu toe is er geen verhoogde radioactiviteit gemeten... erbuiten, dus zou er geen geval... Waar zijn voor de volksgezondheid. Maar je kunt natuurlijk nagaan dat mensen daar in de buurt... en milieugroepen, dat die al jaren waarschuwen voor een ramp. En die zien hier natuurlijk wel weer een bewijs in... dat het dus allemaal niet goed gaat daar. Maar waarom gaan die tanks dan zo lang mee? Waarom zijn die nooit vervangen? Ja, dat heeft te maken met uh, ten eerste een hoop geld... en ten tweede met eh, een tekort aan geld, zou ik moeten zeggen. Er is veel meer geld voor nodig. Uh, en ten tweede ook met de duur. Het, is, het schijnt ontzettend moeilijk en tijdrovend te zijn... om dat spul uit die tanks te halen, veilig... en dan over te brengen naar ofwel nieuwe tanks... Uh, ofwel naar een verwerkingsfabriek. Nou, nou weten we dat die verwerkingsfabriek die daar gebouwd moet worden... dat die jarenlang vertraging heeft opgelopen. Die zou nu ongeveer af moeten zijn, die is pas in 2020. 2019 af. Bovendien, ik zei het al, het is ook heel erg kostbaar. Normaal gesproken krijgt deze regio 2 miljard dollar per jaar voor de opruiming van dat spul, voor het schoonmaken van die regio. Dat is maar liefst een derde van het totale federale budget jaarlijks voor de schoonmaken van radioactief afval. Maar het is dus na niet genoeg. Dus nu zie je dat de gouverneur ook roept: laten we als in vredesnaam nu zo snel mogelijk meer federaal geld krijgen. Dan kunnen wij weer speciale opslagtanks buiten neerzetten. En dan kunnen we in ieder geval tijdelijk uh, voor opslag zorgen... die veiliger is dan nu in die lekkende tanks onder de grond. En we hebben het ook over een historische plek. Absoluut, absoluut. Hanford was ooit eh, een van de centra... van de Amerikaanse atoomenergieactiviteiten. Eh, Begin jaren 40, tijdens de Tweede Wereldoorlog... was dit ook de plek waarin het geheim dat Manhattan-project werd gestart. Hè. Dat is dat project voor de ontwikkeling van de atoombom... waarmee uiteindelijk Japan werd gebombardeerd. Eh, maar ja, nu even vooruitspoelend naar deze eeuw... nu is Hanford, Hanford dus een, een zorgenpost geworden... want er liggen dus miljoenen liters van die gevaarlijke brei opgeslagen... in verouderde tanks dus en dat moet heel snel anders worden. Ja, denken ze dat het snel opgelost kan worden als er eenmaal extra geld komt? De gouverneur zegt nu: laten we, uh, eerst, uh, laten we vooral geen paniek creëren nu. We gaan eerst heel goed, heel snel en heel diep onderzoeken. hoe gevaarlijk en hoe ernstig het nou eigenlijk uh, precies is. Wat er nou precies aan de hand is en of er niet meer tanks uh, lekken. Want dat zou natuurlijk nog ernstiger zijn. Ten tweede wil hij dus, zoals ik net zei, meer en snel federaal geld hebben. zodat hij in ieder geval een tijdelijke oplossing kan regelen. dat de boel niet verder lekt daar. Dankjewel, Wouter. Wouter Swart, en volgens mij heb je een berichtje binnengekregen. Wouter was dat dus vanuit Washington. Dan gaan we naar Amsterdam. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft gisteren wat meer details bekendgemaakt... over de inhuldiging van Willem-Alexander. Althans, over de festiviteiten eromheen. Hij deed dat in het wekelijkse gesprek met de stadzender AT5. Jeroen de Jager zet de belangrijkste feiten op een rij. Op het Amsterdamse stadhuis zijn ze de afgelopen week... full speed bezig geweest met de voorbereidingen. Deze week was het stadhuis wel echt een inhuldigingsweek... Maar er, wordt, er gebeurt van alles en alles gaat gewoon door in de stad. Eerder deze maand is geopperd dat het nieuwe koninklijk paar mogelijk een rondvaart zou kunnen maken. op wat heet de Koningssloep. Een witte sloep die jaren tentoongesteld heeft gestaan in het scheepvaartmuseum. Het is, het is onwaarschijnlijk dat die sloep gaat varen. Onwaarschijnlijk betekent in dit geval dat die niet gaat varen. Volgens de deskundigen is het namelijk niet mogelijk om de sloep die 50 jaar op het droge heeft gelegen. op tijd weer vaarklaar klaar te krijgen. Maar dat er gevaren gaat worden lijkt wel zeker. Luister maar naar Van der Laan. Er is een heel goed alternatief voor als er gevaren worden over het ei. En dat, daar ziet het naar uit. En uh, onze haven heeft een heel mooi bootje. U kent het, want het is hetzelfde bootje als waar de koningin op 5 mei altijd... dat in mijn ogen leuke rondje in maakt. En dat leuke bootje is de rondvaartboot... waarmee de koningin altijd naar het bevrijdingsconcert wordt vervoerd. Uh, dat heeft een flink groot achterdek waar, de, waar je in de openlucht kunt bent. Het wordt dus een rondvaart op het ei. Alle speculaties over een eventuele rijtoer kunnen de kast in. Nou, er komt waarschijnlijk geen rijtoer. Maar weet u, ik uh, zou eigenlijk zo min mogelijk er nu over willen zeggen... dat is niet netjes naar mijn partners. Maar hoe zit het dan met Koninginnennacht, meneer Van der Laan? De nacht van 29 op 30 april. Want de ondernemers die willen een beetje weten waar ze aan toe zijn. Wij proberen nu de Koninginnennacht, omdat het echt een feest voor Amsterdammers is, is... gewoon te laten bestaan, waarbij misschien wel op een aantal uh, uh, tijdstippen zal worden afgedongen... omdat we nog veel krijgen daarna. En misschien ook op een aantal plekken... vanwege wat er de dag daarna gebeurt. Koninginnennacht lijkt dus te worden uitgekleed... omdat dat een te groot beroep zou doen op de inzet van de politie... die de volgende dag ook weer heel hard nodig is. Maar ook hier denkt Eberhard van der Laan aan een alternatief. Het is het enige wat ik dan verder nog wil zeggen... want anders ik mijn partners geen recht... Maar er is misschien wel uh, sprake van een koningsnacht op 30 april. Een koningsnacht dus in de avond en nacht van 30 april op 1 mei. Dat u alvast vrij kunt gaan vragen. En we hebben natuurlijk liever dat de mensen, mag ik het zo zeggen, uh, drinken na de, de, de grote dag dan daarvoor. Meer definitieve plannen, want eigenlijk had de burgemeester dit nu niet allemaal willen zeggen. Maar die definitieve plannen die komen in de loop van volgende week. En als alles dan loopt zoals we hopen dat het loopt, dat het er ongeveer zo uitkomt dan kunnen we het woensdag presenteren. Dus als ik nu te veel over de inhoud zou zeggen... vind ik dat ik uh, te veel voor de troepen uitloop. Samenvattend, geen koningssloep, een rondvaartboot op het ei, een uitgeklede koninginnennacht en een koningsnacht. En dat is het enige wat ik u verder ga zeggen. En meer details volgen dus komende woensdag... wanneer u meer details bekend gaat maken. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. We bekijken het straks met een nieuwe bril, een digitale bril. Hoe dat eruit ziet, hoe dat hoort, dat hoort u straks. Verkeersinformatie tussen Haarlem en Amsterdam Centraal... is er vertraging op het spoor door een wisselstoring. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. In de Eredivisie wordt de situatie steeds penibeler voor Willem II. Tilburgse club verloor gisteravond op eigen veld met 3-2 van NEC uit Nijmegen. En dat na een bliksemstart, want Willem II was al na 45 seconden... op een voorsprong gekomen. Een wedstrijd die veel vergt, van coach Jurgen Streppel. Ja, dat klopt, ja. Als je, als je deze wedstrijd ziet... dan uh, is het, dan, denk ik, een, uh, qua mensenwaarde wel een, een, een hoog niveau... Maar... Ja, er gebeurde ook heel veel fout en er ging heel veel fout en er ging ook heel veel goed. Nou, dat, dat vergt wel wat voor je, ja. klopt Het begint allemaal geweldig. Ja, we kwamen goed uit de startblokken, wilden gelijk NEC onder druk zetten. Dat gebeurde en, en dat je dan een mooi doelpunt maakt van Robbie. Ja, dat, dat moet je sterken. Ja, daarna hebben we denk ik wel goed gestaan. En, en, en tot aan de 1-1 die we zelf binnenkoppen. Als je ziet hoe wij de doelpunten weggeven. Nou, dat is wel uh, frustrerend, moet ik eerlijk zeggen. Ben je tekeer gegaan in de rust? Want uh, qua veerkracht, uh, wat ik zag van Willem II, dat was, was uitstekend. Nou, deze boeg heeft veerkracht, deze boeg heeft passie en, uh, en hartstocht. Maar ik ben wel tekeer gegaan in de rust. Omdat ik vind dat wij een aantal spelers hadden, en er waren er te veel, die uh, te makkelijk in de duels waren. Te, te, te, te lief, te soft. Ja, dan valt de bal elke keer voor een uh, speler van de tegenpartij. En, uh... Maar als je tekeer bent gegaan, dan heeft dat zijn uitwerking kennelijk niet gemist? Nee, ja, goed. Uh... Dan heb ik ze van tevoren waarschijnlijk niet, uh, niet goed uh, klaargekregen om, om deze wedstrijd scherp te beginnen. Uh, Al stonden we na 45 seconden voor. En nogmaals, de tweede helft was hartverwarmend. En het probleem is dat ik na de wedstrijd ook weer kwaad ben geworden, zal ik je vertellen. Want ja, als wij uh, met, met een staande ovatie van het veld afgaan, maar je vliest elke keer door, door mede jezelf. Ja, dan is dat gewoon heel erg frustrerend en, en onnodig in mijn optiek. Kan het nog? VVV achterhalen? Ja, wij leggen ons pas neer als het niet meer kan. En uh, zelfs dan gaan we er nog vol voor, denk ik. Ja, Willem II start er beroerd voor staan. Stijf onderaan in de eredivisie hebben 14 punten... en het VVV, waar het net over ging, hebben 19 punten... maar één wedstrijd minder gespeeld. NEC, de tegenstander, de winnende tegenstander... mag zo langzamerhand gaan nadenken over Europees voetbal volgend jaar. Het gaat prima met de Nijmegenaren. En toch was coach Alex Pastoor gisteravond overduidelijk ontevreden. Filip Koker sprak ook met hem. Alex, je was meteen weg na het eindsignaal. Wat was de reden daarvan? Nou, weet je, uh, je hoort natuurlijk uh, vooral blij te zijn dat je drie punten hebt. Maar uh, ik was gewoon uh, teleurgesteld over het spel in de tweede helft. En ja, er zijn nou eenmaal landen waar ze uh, ja, met zo'n overwinning uh, alles van tafel vegen. En blij dat... Uh, dat ze gewonnen hebben. Maar ja, zo steken wij eh, niet in elkaar. Ik in ieder geval niet. Daar ben jij ook te perfectionistisch voor? Uh, ja, ik denk het wel. Maar als je ook kijkt naar hoe we de eerste helft voetballen... en over zo'n uh, tegenslag die we, die we ook verdienden, hoor. want we begonnen er natuurlijk uh, verschrikkelijk aan. Maar als je ziet hoe rustig we zijn blijven voetballen op een moeilijk bespeelbaar veld... volledig controle en dominantie hadden in de wedstrijd, ook een voorsprong namen... Ja, ik had uh, ja, verwacht dat dat een, een, een, een podium was uh, van waaruit we de tweede helft ook weer zouden gaan spelen. Zo hadden we dat ook besproken in de rust. en ja, Niets was minder waar. We zijn gestopt met voetballen. En, uh, we zijn eigenlijk alleen nog maar gaan tegenhouden in de loop van de tweede helft. En dat ook nog eens op een manier ja, die ik ook niet kan volgen. En jij zat je ook helemaal op te vreten in die tweede helft. Ja, maar... Ja. Weet je, het ongeloof waar, waar, jij, waar je naar vraagt in, in je vorige vraag. Ja, dat, dat heb ik dan ook een beetje. Want je blijft voetballen. We hebben er een paar aan boord die, die kunnen zo'n goed positiespel spelen. Maar ja, daar stoppen ze dan mee. En nu ja, dan moet je toch uh, nog even een kruisje slaan... dat we gewoon drie punten meenemen. Dat zei de coach van NEC, Alex Pastoor. Vanavond wordt er ook gevoetbald. Heracles en Almelo neemt het op tegen Vitesse. Groningen speelt tegen Pex Wolle. VVV-RKC Waalwijk en Heerenveen speelt thuis tegen FC Twente. En straks, dat zal rond de klok van kwart voor acht zijn... praten we met de coach van Heerenveen, Marco van Basten... over de spanning in en rond de ploeg. Dan Italië. Verkiezingen morgen en maandag. En bij die verkiezingen spelen opnieuw de grote verschillen... tussen het rijke noorden en het arme zuiden op. In het noorden draaien ze, liever meer op voor economische problemen, draaien ze liever niet meer op... voor de economische problemen in het zuiden. Verouderde industrieën zorgen in het zuiden ook nog eens een keer... voor enorme milieuproblemen. De reportage is van Rob Zoutberg. Kinderen onderweg naar school... In de wijk Tamburi van Taranto daar ben je echt al helemaal onderin de Italiaanse laars. Het gaat allemaal langs een afgezette schooltuin. Er staat een oranje gaashekwerk ernaast. Want kinderen kunnen hier niet in de tuinen komen vanwege de enorme dioxinevervuiling. Veroorzaakt door de hoogoverinstallatie die hier echt op 100 meter afstand begint. Bij bezorgd. Sí, sono sono molto preoccupato per per quello che sta succedendo. En voor zijn school zitten we met Giuseppe die tien en een half jaar oud is. Diciamo se non se non fanno la bonifica qui, rischiamo di morire. Ik ben erg bezorgd. Als we ons vergeten hier in het zuiden, dan gaan we sterven. Dan gaat het niet goed hier met ons. Dan loopt het slecht met ons af. Tanto al sud siamo un po'. En dit jongetje van 10,5 en half legt uit dat hij toch het gevoel heeft dat ze door de rest van het land vergeten zijn. Dat er weinig belangstelling is voor de enorme milieuproblematiek hier in het zuiden van Italië. De enorm vervuilende installatie van Taranto is afgelopen jaar haast een symbool geworden van de onmacht in het zuiden... De economie loopt er zo belammerd dat de regering Monti besloot de hoogovens open. En zo 15.000 gezinnen aan het werk te houden. Maar voor de vakbond ging het daarbij om een landsbelang. Dit is een symbool niet voor het territorium van Dit is een symbool voor verzet me daartegen dat dit als een voorbeeld van problemen in Zuid-Italië wordt gezien. Dit is een probleem voor heel Italië. Want stel je voor dat deze fabriek moet sluiten, dan zal dat werkgelegenheid in het hele land. Raken. Tutto. tutto. in Rome. spreek ik met een parlementslid. van de Lega Nord. De machtige politieke beweging. uit het noorden van het land. Waar ze het al lang zat zijn. om nog langer belastingcenten. neer te tellen. voor installaties. in het zuiden van het land. Ik denk dat vooral een probleem is ha avuto un, un eco-mediatico così forte proprio perché è a sud. Non c'è dubbio che quello sia un problema italiano nel senso della parola. Ach ja, Sud-Italia, è toch soort Griekenland, dice il Che è il frutto di un paese che non funziona. Dopo le elezioni eh, non penso, penso che comunque... Ik Sta met een paar moeders voor de school in Taranto die vertellen dat ze hun kinderen bij thuiskomst eerst ontsmetten van de dioxine stofdeeltjes die de hoogovens uitstoten. Per cui che anche dopo le non cambierà assolutamente Ach ja, de politiek schamperen deze moeders. Iedereen in Italië verdedigt zijn eigen regio. Of in ieder geval allereerst zijn eigen belang. Deze hoogovens zouden gesaneerd moeten worden. Er moet iets gebeuren. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zal ook na deze verkiezingen dit weekend wel weer niets veranderen. Correspondent Rob Zoutberg was dat vanuit het zuiden van Italië. En als u denkt, hé, hey, dat was bekende muziek zo halverwege, dat klopt. Het was een lied uit de opera Nabucco van Verdi, Cuseppe Verdi. Het is trouwens ook het volkslied van de Lega Noord. Vandaar dat het gebruikt werd. Op de Balkan is men bezorgd om de melk. Dagelijks duiken er nieuwe testresultaten op... die aangeven dat er in veel zuivelproducten... een veel te hoge concentratie aan kankerverwekkende stof zit. Maar door gebrek aan harde feiten moeten consumenten het wel zelf uitzoeken. Kun je nou melk drinken? De Servische minister van landbouw neemt een flinke slok en zegt van wel. Oni su sada pili mleko su razloga da brinu Maar zijn collega voor de noordelijke regio Vojvodina denkt daar heel anders over. Niet doen. De testresultaten die hij zag waren om je rot te schrikken, zegt hij. Prisustvo toksina je 0.05. Maxima, Granica. En zijn resultaten zijn En En tussen die extremen moeten consumenten laveren. En dat doen ze dan ook. In een klein supermarktje in het centrum van Belgrado. De stad zit er vol mee. Dit is een typisch soort winkel waar de gemiddelde Serviër zijn boodschappen doet. Maar er is één groot verschil met vorige week. Toen lagen er nog een stuk of 10, 12 merken melk in de schappen. Nu zijn dat er nog twee. De rest is allemaal verdacht en afgevoerd. Een jonge dame kijkt er even naar. Loopt door en gooit dan een pak yoghurt in haar mandje. Uh, en zij weet niet wat ze er nou allemaal van moet denken. Het is een alarmante situatie. Het is alfa Er is heel veel tegenstrijdige informatie, zegt ze. Ik weet niet hoe giftig dat spul is. Ik zie het allemaal maar aan en ik snap het gewoon niet. We zullen moeten wachten op de resultaten van die analyse... totdat we eindelijk een keertje duidelijkheid krijgen. En dat kan wel tot volgende week duren. En in de tussentijd, ja, zij drinkt nog wel yoghurt. Maar de jonge broertje en zusje bijvoorbeeld... die krijgen geen melk meer, zegt ze. mama hebben dat gelukkig gelukkig gelukkig. In het begin nog wel, maar het zat hun moeder toch niet lekker. Er wordt nu zo ontzettend veel over gepraat. Elke dag gaat het weer over die gifmelk en ze willen toch maar het zekere voor het onzekere nemen. Piemel lekker, dan als bolgwi dit, toch? De vidi, to, to. man bij de kassen snapt de drukte niet. Ik drink nog gewoon melk, zegt hij, elke dag. Nee, nee, maar Brina, nee, nee, nee Nee, maar lekker. Van uh, Nou, oké, okay, vandaag heb ik het dan even niet in mijn mandje zitten, maar dat komt omdat ik gisteren flink heb ingeslagen. Dat De man van de vleeswaren staat Paul tegenover de melk... en hij kijkt de hele dag tegen bezorgde klanten aan, zegt hij. Het is allemaal geen hysterie, maar mensen maken zich wel degelijk zorgen. De verkoop is wel wat teruggelopen, zegt hij, maar niets dramatisch. Mensen zijn bovenal in de war. Ze weten niet meer wat ze ervan moeten denken. En dat bevestigt ook de baas van de winkel, die erbij komt staan. Dommage. Dommage. Dommage. Fabriek. Het zijn nu vooral de gerenommeerde, de vertrouwde merken die slecht uit de tests komen, zegt hij. En hij pakt een fles melk van een non-merk, een kleine zuivelboerderij in het zuiden van Servië. Deze, die doen het hartstikke goed. Dit is een natuurproduct. En daar zit dan ook zijn tip aan de verwarde consument. Wat ze zullen moeten doen, er zit niets anders op, is zich verdiepen in wat ze eten. Dat is de enige manier om in dit soort verwarring nog gezond te kunnen eten, zegt hij. Je zult zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen. Want de staat, dat blijkt me weer, die gaat je die duidelijkheid niet verschaffen. De regering laat nu de verdachte melk in Nederland onderzoeken... voor een zogenoemde superanalyse. Het zal nog tot volgende week duren... voordat er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico's. De reportage werd gemaakt door Joost van Egmond. Straks, na de klok van half acht, de opening van het wielerseizoen. En kijk ook eens op nos.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld filmpjes met de hoogtepunten van Atje Keulen-Deelstra. Ervaar het vijf weken lang...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 Leo het NOS-journaal. Oud schaatser Atje Keule Deelstra is overleden. Volgens het Vriesdagblad was ze na een herseninfarct in een coma geraakt... waaruit ze niet meer is bijgekomen. Keulen Deelstra werd in de jaren 70 vier keer wereldkampioen... en drie keer Europees kampioen. En op de winterspelen van 1972 won ze één keer zilver en twee keer brons. Atje Keule Deelstra was 74. In de Amerikaanse staat Washington zijn op een opslagterrein... voor nucleair afval zes tanks lekt geraakt. De ondergrondse tanks lekken radioactief materiaal... maar direct gevaar voor de volksgezondheid zou er niet zijn. Volgens het kantoor van de gouverneur zijn er geen bewijzen gevonden... van vervuiling van de omgeving. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid... van staatsobligaties van Groot-Brittannië verlaagd. De Britten hadden de hoogste status, triple-E... en gaan nu één stap naar beneden, naar AA1... Er is op de middellange termijn geen vooruitzicht op groei en de schulden van de Britten lopen op. In Mali zijn bij zware gevechten bijna 80 doden gevallen. In bergachtige gebieden in het noorden kwamen 65 islamitische opstandelingen van Al-Qaeda om het leven en 13 militairen uit Sjaad. Die militairen steunen het regeringsleger van Mali en de Franse troepen die vorige maand het land binnenvielen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl het weer kunnen we dit weekend ronduit winters noemen. Afgelopen nacht daalt het kwik tot min 5 graden en vandaag zorgt een ijzig koude noordoostenwind voor gevoelstemperaturen van min 5 tot min 10 graden. De werkelijke temperatuur ligt vanmiddag rond het vriespunt of er net iets boven. Verder hebben we vanochtend te maken met van tijd tot tijd zonneschijn en enkele wolken. Vanmiddag krijgt de bewolking de overhand en dan heeft de zon het echt moeilijk. Uit de wolken kan een enkel vlokje sneeuw vallen, maar dat stelt nog weinig voor. Vanuit Duitsland nadert er echter wel een groter sneeuwgebied... en dat bereikt later vanmiddag en vanavond het zuidoosten en oosten van het land. Daar begint dan de eerste sneeuw te vallen... en in de loop van de nacht breidt het sneeuwgebied zich langzaam verder over het land uit. Ook morgen overdag ligt dat nog boven Nederland. Bij temperaturen rond het vriespunt sneeuwt het dan op veel plaatsen. In de middag loopt de temperatuur in het westen en noordwesten op naar 2 of 3 graden... en dan kan daar wat natte sneeuw of regen vallen, maar dat is pas morgenmiddag...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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Straks een gesprek met Marco van Basten, maar we beginnen met Suriname. Het zijn misschien namelijk niet de meest natuurlijke partners... maar toch, Suriname en Turkije die gaan de banden aanhalen. Op uitnodiging van de Turkse regering... gaat de Surinaamse handelsmissie begin maart naar Turkije. Daar gaan we over praten met Suriname-correspondent Harman Boerbaum. Harman, het zijn geen buurlanden, ze gaan toch op handelsmissie. Wat zit erachter? Beide landen die werken op dit moment aan het versterken van de economische relaties... In Europa is een grote crisis gaande, maar in Zuid-Amerika groeien de economieën en ook de Surinaamse economie, die zit sterk in de lift. Turkije zit al jarenlang in de wachtkamer om lid te worden van de EU. Nou, dat schiet ook nog niet echt op. De Turks ambassadeur in Brazilië, die was in Paramaribo en die legde uit dat Turkije Suriname wil gaan gebruiken als een soort springplank naar de regio. En hij zei, waarom gaan wij wachten op Europa, waar het economisch slecht gaat, terwijl hier in Zuid-Amerika de zaken goed lopen? Ja, wat voor goederen uh, denken ze dan aan in Turkije, dat ze zouden kunnen exporteren naar Suriname? Nou, er is op dit moment is er nog eigenlijk heel weinig handel. Er is wat bouwmateriaal, er is wat textiel en een aantal grote casinos in Paramaribo... die zijn in handen van Turkse ondernemers. Maar Suriname is hard op weg uh, naar de exploitatie van hout en goud. Dat zijn de twee grote producten en ook in de olieindustrie wordt, uh, wordt wat groei verwacht. Uh, daarvoor zijn allemaal investeerders nodig, buitenlandse investeerders. En Turkije heeft natuurlijk een vrij grote economie en zou daar... Uh, op investeringsgebied een rol in kunnen spelen. En dat wordt ook heel serieus genomen. De handelsmissie uh, die wordt serieus genomen. En dat kan je weer afleiden uit het feit dat die geleid gaat worden... door de oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel. En dat is nu de vicepresident van het land, Robert Amrali. Ja. En Suriname op zijn beurt, wat uh, zou dat uh, te zoeken hebben in Turkije? Nou, Suriname probeert op dit moment een, uh, een productie-economie op te zetten. Dat is nog heel erg in een beginstadium. Ook daar zouden investeerders voor gezocht kunnen worden. Maar dan zou je ook kunnen denken dat er misschien bepaalde producten... Uh, en dan vooral agrarische producten die uit de tropen komen... in Turkije afgezet zouden kunnen worden. En politiek gesproken zijn er geen gevoeligheden al voor en weer? Geen, geen mensenrechten, kwesties of iets anders? Nou, ze hebben al niet helemaal een hoge staat van dienst wat dat betreft. En ik denk niet dat ze in Ankara weten wat de decembermoorden zijn. Um, de president van Suriname mag dan in Nederland een veroordeling aan zijn broek hebben. Maar voor veel landen zie je toch dat andere zaken belangrijker zijn. En zelfs uh, de relaties met sommige EU-landen en Suriname, bijvoorbeeld Frankrijk, die zijn heel goed te noemen. Toen is er twee jaar geleden aantrad, toen zei hij dat hij de ramen naar de rest van de wereld open zou gaan zetten. En in de regio is hij daar al heel druk mee bezig. Ook met China zijn de banden heel goed te noemen en die worden aangehaald. En wellicht dat Turkije zich binnenkort in dat rijtje kan scharen. Ja, dus uh, Turkije zal niet de enige, het enige land zijn. Suriname wil zich echt gaan profileren als een soort misschien springplank, maar misschien ook wel als het ultieme investeringsland in uh, Latijns-Amerika. Suriname, absoluut een investeringsland. Je ziet ook in die olieindustrie dat veel Amerikaanse bedrijven bezig zijn met het zoeken naar olie. Dat gaat allemaal in joint ventures. In de regio, Boutens is veel in de regio op bezoek. Ik wordt later dit jaar voorzitter van de samenwerkingsorganisatie, de Zuid-Amerikaanse samenwerkingsorganisatie Unasur. En je ziet ook dat Suriname zich op dat soort gelegenheden steeds sterker op de kaart aan het zetten. Is en uh, inderdaad investeerders aan het aantrekken is. Ja, eigenlijk mis Nederland de boot als ik jou zo hoor. Nou, ik denk dat Nederland inderdaad door de politieke uh, problemen die er zijn tussen Den Haag en Paramaribo... Uh, inderdaad een, een aantal kansen mist. Ik weet niet of Nederland in Suriname nog heel veel zou willen investeren. Maar wat je wel ziet is dat buiten die uh, politieke perikelen... er een aantal grote Nederlandse bouwbedrijven actief is in Suriname. Dus via een achterdeurtje blijft de relatie Nederland-Suriname toch nog draaien. Dankjewel, Harman. Harman Boerboom was dat. En dan gaan we naar de Heerenveen. Want in de eredivisie speelt de sportclub Heerenveen vanavond tegen FC Twente. Het is een wedstrijd waar veel spanning op staat. Want bij beide clubs is het onrustig. Marco van Basten, coach van Heerenveen, ziet dat ook. Ah ja, het is niet zo dat wij natuurlijk, uh, nu, uh, er nu zo verschrikkelijk goed voor staan. Dus, uh, wij hebben daar natuurlijk ook hier en daar wat probleempjes. Aan de andere kant, uh, ja, Twente is natuurlijk de, de club die het meeste aandacht uh, heeft en krijgt. Een uh, club die ook voor het kampioenschap eigenlijk, uh, het seizoen begonnen is. Wij niet, dus uh, ja, dat is een groot verschil. Twente is een, uh, een goede club en daar gaan we met uh, respect tegen voetballen. Ja, twee teams in problemen, is dat eigenlijk wat je zegt? Twee teams met trainers waar met argusogen ogen naar gekeken wordt? Ik weet niet of, uh, of, dat, of je dat nou moet richten op de trainers. Ik denk dat uh, de resultaten vallen wat tegen. En uh, nou goed, er zal, er zal, in beide kampen zal er daarin uh, aan gewerkt worden dat er verandering in komt. En uh, nou, hopelijk, uh, het kan niet voor allebei uh, goed gaan morgen. Hoe heb je de afgelopen weken beleefd? Je was tevreden over de wedstrijd in Den Haag, waarvan velen zeiden... die had Heerenveen kunnen winnen, misschien wel moeten winnen. Ja. Wat kun je meenemen? Nou ja, ik denk dat we tegen Den Haag goed gespeeld hebben. Er zat veel dynamiek in en dat we ook kansen hebben gecreëerd. Eh, we hebben daar eh, onvertuidelijk verloren. En eh, die wedstrijd ervoor tegen VVV hier hebben we eigenlijk ook eh, een goede wedstrijd gespeeld. We kregen alleen eh, te makkelijk doelpunten tegen. En, en ja, dat is wel een punt van zorg. Ja, het probleem is eigenlijk dat er nooit een keer een serie komt. Hè? Het is niet gelukt om twee keer achter elkaar te winnen. Nee, nee dat klopt. Dat is, uh, dat is een feit. Aan de andere kant uh, moeten we daarmee werken. We weten dat er nog 11 wedstrijden te gaan zijn en we moeten elke wedstrijd als een finale spelen. En, uh, ja, dat is de realiteit waar we momenteel met, uh, met Heerenveen in zitten en daar moeten we ook niet voor weglopen. Dus uh, het is duidelijk: morgen is een, uh, is een van, de, van de eerste wedstrijden in een reeks uh, waarin elke wedstrijd superbelangrijk is. Is het beseffer bij de ploeg? Ik heb het idee van wel, maar dat is ook altijd wel geweest hoor. Maar, uh, nou goed, het wordt, het wordt wat, wat heikeler. Je ziet toch, uh, nu dat uh, heel veel ploegen onderin bij elkaar komen. En uh, ze hebben allemaal hun sterke punten en hun mindere punten. En uh, ja, elk puntje nu is, uh, is belangrijk. Er komt er weer een stille tocht. Uh, ter ere van de oud-voorzitter Riemer van der Velde. Heeft dat nog invloed op de wedstrijd? Nou, ik weet niet of dat invloed op de wedstrijd heeft. Of, wij, of invloed ja, op de tribune? Nou, ja, dat weet ik ook niet precies. Waar wij ons wel uh, mee uh, zeg maar kunnen bemoeien... dat is uh, de, de spelers en uh, de wedstrijd... en alles wat wij uh, zeg maar door de week met elkaar doen... Daar hebben we grip op en daar moeten we ook ons, onze focus op houden. En de rest, ja, ik hoop dat het positief is voor, uh, voor het team en voor uh, de sfeer in het stadion. Je ziet vorige week bij bijvoorbeeld Twente, jullie tegenstander, dat daar weer zo'n vak leeg blijft. Daar gaat heel veel aandacht naar uit. Dat lijkt me op zijn minst niet, niet positief voor het elftal. Nee, uh, goed, aan de andere kant, uh, je bent uh, op het veld aan het voetballen tegen elf die een andere kleur hebben. En daar gaat het uiteindelijk om. En uh, wat er in het stadion gebeurt is... Natuurlijk wel uh, iets wat de sfeer bepaalt, maar in principe zouden de jongens daar uh, los van moeten kunnen functioneren. Hoe kijk jij naar dat ja, toch vermeende, definitieve vertrek van Riemen van der Velden? Ja, nou goed, ik, uh, wat ik al zei, ik, ik, ik kan daar niet zo gek veel mee. Dat zijn allemaal uh, zaken die er spelen rondom en in de club. En ik focus me gewoon voor... Uh... Hetgene waar ik voor ben aangesteld, en dat is uh, werken met, uh, met het eerste team. En, en zo goed mogelijk presteren met het eerste team. En uh, daar hebben we onze handen al vol aan. Hadden jullie wel contact af en toe, zo hier in het stadion? Ik kwam er wel eens tegen, ja. En ik moet je zeggen, ik vind het een prima vent. Hoor, dus, uh, ja. dus die hadden ze er lekker bij moeten houden? Nou, dat zeg ik niet, maar dat is ook niet mijn keuze. Ik wil. Dat is aan Heerenveen zelf. Marco van Basten, nuchter als, uh, als altijd. Hij was in gesprek met Ragnar Niemeijer vanavond. Dus die wedstrijd tussen Heerenveen en FC Twente. En dan is het nu tijd voor de ontdekking van Anouk Robert Blackman. Run of run away with me. Run away.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 Komt uit Engeland, woont tegenwoordig in Utrecht. Is ook wel eens te horen geweest hier op deze zender. Rupert Blackman, Runaway With Me. Het wielenseizoen gaat vandaag weer van start. De omloop begint en Lance Armstrong heeft ook het nodige uit te leggen aan de Amerikaanse overheid. Daar gaat het zo meteen over. Nu de verkeersinformatie, de N61, Schoondijken-Terneuzen, die is afgesloten door een ongeval. En het duurt nog tot half tien. Ook op het spoor zijn de vertragingen door een wisselstoring op het traject Haarlem-Amsterdam-Centraal. Met u langer onderweg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vandaag is de dag dat het wielenseizoen van start gaat. En er is toch weer nieuws over Lance Armstrong. Het Amerikaanse ministerie van Justitie haakt aan bij de civiele rechtszaak tegen hem... waarbij Armstrong misbruik van overheidsgeld wordt verweten. Wielenproef van Armstrong werd namelijk jarenlang gesponsord... door het overheidsbedrijf US Postal. Gio Lippons is in Gent waar de omloop wordt gereden. Maar we gaan het eerst dus over die Armstrong hebben. Uh, Gio, heeft Armstrong zelf al gereageerd? Hij heeft zelf nog niet gereageerd. Wel mensen uit zijn omgeving. Mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen van de afgelopen weken. Uh, met name tussen het kamp van Armstrong en uh, het kamp van justitie. En die man die zegt, uh, een anonieme getuige is dat... of een anonieme ja, uh, betrokkenen bij die onderhandelingen... die zegt uh, dat uh, er nog een gat van tientallen miljoenen dollars zit... tussen wat Armstrong zou willen betalen aan schadevergoeding... en wat de overheid zou willen. Dus uh, die komen niet zo dicht bij elkaar. En uh, een advocaat van Armstrong... Armstrong heeft gereageerd met name op het feit dat de overheid dreigt... met een claim van misschien wel 90 miljoen dollar. Je moet je voorstellen, ja. er is 30 miljoen dollar... Door US Postal in de ploeg gepompt. En volgens het Amerikaanse recht mag je dan drie keer dat bedrag terugvorderen. Uh, dan zeggen zij van: uh, US Postal heeft nooit schade geleden uh, van het hele verhaal Armstrong. Ze hebben alleen maar publiciteit gehad en misschien hebben ze wel tot 100 miljoen dollar aan revenue binnengekregen. En uh, dat, dat spelletje wordt op dit moment gespeeld. En dat allemaal omdat Armstrong dit zei bij Oprah Winfrey. Live around the world, after years of denial. I have never doped. Is there ever yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Was one of those banned substances EPO? Yes. This story was so perfect for so long. Mm -hmm. You overcome the disease, uh, you win the Tour de France seven times, you have a happy marriage, you have children. I mean, it's just this mythic, perfect story. Yes. And it wasn't true. Hoe belangrijk was uh, Gio, deze biecht uiteindelijk bij Opfer? Nou, die was wel belangrijk hoor, want uh, daardoor uh, concluderen ze nu, dat hebben ze, dat, dat dat ze gisteravond gemaakt. laat, hebben ze dat duidelijk gemaakt, dat Armstrong uh, alleen maar gogen heeft in al die tijd. En uh, dat is voor hun toch uiteindelijk wel de druppel geweest uh, die de M&D deed overlopen. En vandaar ook dat ze besloten hebben om nu mee te gaan in die zaak van Floyd Landers, hè, voormalig ploeg. Genoeg. Voormalig ploegenoot wilde jij zeggen, van uh, Lance Armstrong. Uh, we proberen even over te schakelen op uh, een telefoonverbinding. Daar ben je weer, uh, Gio. Jazeker. Ja, precies. Nou, dat hebben we uh, meegekregen. Maar uh, jij bent in Gent, dat zei ik in de aankondiging al. Uh, want vandaag start uh, officieel het wielenseizoen. Omloop het Nieuwsblad. De kenners zeggen ook nog steeds omloop het volk, volgens mij. Uh, gaat het daar in Gent eigenlijk uh, vooral over die wedstrijd... of gaat het vooral over de doping? Het gaat vooral over die wedstrijd. Als je met mensen hier praat, je moet je voorstellen: ja, die hele wiel. Op... Volgens volgers die melden zich dan weer bij de, bij de start van zo'n evenement. Je hebt dan een permanence, dat is de plek waar iedereen zich moet melden, de kaarten moet gaan afhalen. En uh, ja, daar wordt eigenlijk alleen maar gesproken over de koers. Kom je in de hotels van de renners, dan is het koers, koers, koers. Renners die gisteren nog getraind hebben, nog een paar laatste ja, puntjes op de i hebben gezet. En dan uh, terugkomen in de bittere koud, dat moet er ook bij gezegd worden. Want het is uh, hier net zo koud als in Nederland, het waait hard. En uh, wat dat betreft wordt er een barre uh, omloopend nieuwsblad uh, verwacht. Maar, Nee, dan gaat het echt alleen maar over de koers. En dat heeft sowieso ook een beetje met die, Vlaamse, met die Vlaamse wielencultuur te maken. Want uh, hier wordt toch weer gekeken naar de heroïek. Ik was gisteren bij een boekpresentatie. Daar was Johan Museeuw, oud-winnaar van de het Volk. Uh, de Leeuw van Vlaanderen wordt hij ja. genoemd. Hè? Drie keer ronde van Vlaanderen gewonnen. Ook ooit betrokken geweest bij een dopingaffaire. Ja, en dan gaat het alleen maar over de romantiek van de koers. En, en de Vlamingen kijken heel anders tegen dit verhaal aan dan de Nederlanders. Ja, ze vinden het een beetje dom zoals wij bezig zijn, of een beetje heksenjagd. <laughs> ja, zij vinden van wel eigenlijk. Zij zeggen ja. van uh, waar maakt je druk om, dit woord bij het wielrennen. En nou ja, dat is nou net iets waar we in Nederland een beetje overheen gestapt zijn. Uh, ja, we kijken dat toch wat, uh, wat journalistieker tegenaan ja. op dit moment. Ja. En zij uh, ja, we ook met willen de toch doping. ook wel weten wat er allemaal gebeurd is. Ja, ik wil zeggen, wij beginnen ook dit verhaal met de doping en dan pas komen we bij uiteindelijk de kanshebbers. Uit Als je hier de, de kranten pakt uh, Bert, dan, ja. uh, dan, dan staat het verhaal Armstrong ergens heel Heel ver weggedrukt, en dan uh, gaat het alleen maar op de voorpagina's en schreeuwende koppen over de opening van het Vlaamse wielerseizoen. Nou, laten wij het dan aan het slot ook daar nog eventjes over hebben. Wie is de grootste kanshebber, of wie zijn de kanshebbers? Ja, er zijn zeker kanshebbers. Uh, Tom Bonen, natuurlijk, uh, de grote kanshebber. Heeft hem nog nooit gewonnen. Is echt een smetje op zijn carrière. Kijk, die omloop is natuurlijk de openingsklassieker, Maar het is lang niet meer natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Het is lang niet meer de, de koers die het vroeger was. En toch wil Bonen deze wedstrijd graag winnen. Verloor vorig jaar op een paar centimeter. Of een paar, nou ja decimeters van Sepp van Marken, die rijdt tegenwoordig bij Blanco, de nieuwe Nederlandse ploeg, hè? de opvolger van Rabobank. Nou, daar zit ook nog Lars Boom, dat is ook een van de grote favorieten, want Boom heeft al twee ritten gewonnen dit jaar. Potsato mag je niet uitvlakken, de Italiaan. Uh, Fletcher, Juan Antonio Fletcher, vergis je daar niet in, heeft hem ook alles gewonnen. Is al vaak tweede en derde geworden, de hele goede. En uh, ja, wie weet, misschien wel de Nederlander, Nicky Terpstra, een dienst van de ploeg van Tom Bonen, won vorig jaar al een semi -classieker. Nou, Die zou nu ook wel een goede kans hebben. Dankjewel, Gio. In uh, België gaat het dus vooral over het wielrennen. Dat is daar de nationale sport. In Nederland is de nationale sport natuurlijk schaatsen. U heeft het in het nieuws gehoord over Atje Keulen-Deelstra. We zijn hard aan het bellen en houden u op de hoogte.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 Als we gaan gaan, dan moeten we nu gaan. De kans dat voor een van de films die er wel spelen... de trailer van Argo gedraaid wordt... die kans is dus ook uiterst klein, want Iran is not amused. I felt like I was watching a propaganda movie. Het is propaganda, zegt nader Talebzade... Iraans film- en documentairemaker. Het is of the van de reminder Een reminder van de for further. verder... Um,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 Taleb Zadeh vertolkt hoe veel Iraniërs, in elk geval de politici, erover denken. Hij organiseerde hier in Teheran een symposium, Hollywoodism. Hollywood ontleent met een Iraans mesje. Argo heeft alle elementen in zich om die Oscar te winnen, denkt hij. I doubt it. I mean, Ik twijfel er um, niet aan. Hollywood heeft altijd een film that, um, has dat. Been...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 Jasper S. staat woensdag terecht voor de moord op Marianne Vaatstra... en in de Volkskrant staan vandaag delen van het politieverhoor. Met deze reconstructie blijkt dat Jasper S. s'nachts naar de Rosse buurt van Groningen ging. Dat is een fietstocht van 36 kilometer. Eén keer ging hij met de auto die hij van de buurman had gestolen. Hij werd gepakt voor joyriding, maar komt ermee weg. De Friese regisseurs wisten echter niet dat hij van plan was om naar de Hoeren te gaan. Volgens de volgende is een tip over hoerenbezoek voor de politie genoeg reden voor een DNA-afname. Mogelijk had Jasper S. daardoor eerder gepakt kunnen worden. De Syrische oppositie is boos over de houding van de internationale gemeenschap over het Syrisch conflict. Tegen CNN zegt de Syrische Nationale Coalitie, de koepel van oppositiegroeperingen dat het daarom niet naar de internationale Vrienden van Syrië-conferentie in Rome zal gaan. Een woordvoerder klaagde bij de zender dat de wereld niets voor Syrië doet. Ook gaat de Syrische oppositie niet in op uitnodigingen... om Washington en Moskou te bezoeken uit protest tegen het internationale zwijgen. Trouw komt met een voorstel om uit de economische crisis te komen. Volgens de krant moeten we een ander soort kapitalisme hebben. Ons bedrijfsleven moet minder angelsacties en meer rijnlands worden... Het Rijnlands model zet de aandeelhouders niet centraal. De belangen van de aandeelhouders worden in evenwicht gehouden... met die van de werknemers, de samenleving en het milieu. Daardoor heeft het Rijnlands model meer oog voor de lange termijn. Volgens Dagblad Trouw zou een sociaal akkoord de eerste stap zijn... op weg naar een Rijnlandse economie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt al drie dagen achter elkaar... zijn legerbasis via Staatspersbureau KCNA... Zegt hij dat het nodig is om de Koreaanse strijdmethode te bestuderen om zo de vijand te kunnen verslaan? Hij was gisteren aanwezig bij een vliegoefening en een parachutistendril. En dat in een maand waarin de spanning met de buurlanden opliep... nadat Noord-Korea een kernproef had uitgevoerd. Wielrenners en leidinggevende van het voormalige Rabobank-team... moeten naar buiten treden over het dopinggebruik binnen de ploeg. Dat zegt Stefan Machina in een interview met NRC Handelsblad. Machina zou hun dealer zijn geweest. Machina bevestigt aan NRC Handelsblad voor het eerst... dat verschillende Raborenners klanten bij hem waren... onder wie Thomas Dekker en de deen Michael Rasmussen. Voormalig atleet en sportmanager Stefan Machina was de spil in het schandaal rond de Oostenrijkse bloedbank Human Plasma. Machina regelde de klanten voor de bloedbank en bezorgde bloedzakken. Hij verkocht ook dopingproducten als EPO en testosteron. In 2010 werd hij veroordeeld tot een maand zelfstraf... en 14 maanden voorwaardelijk. In het AD staat dat Nederlanders veel minder trouwen in crisistijd. Sterker nog, het aantal huwelijken vorig jaar... was volgens het CBS sinds 1944 niet zo laag geweest. Vorig jaar traden zo'n 70.000 stelletjes in het huwelijksbootje. Nu trouwen niet meer noodzakelijk is om samen te kunnen wonen... moet het een liefdesfeest zijn. En voor dat feest is simpelweg geen geld meer. Wat staat er nog verder in de kranten? Nou, bijvoorbeeld in in de Telegraaf staat dat de gevoelstemperatuur min 8 is. Het wordt dus een hele koude dag. En Dagblad Trouw heeft nog een brief van Stijn Vens aan de paus. Een afscheidsbrief. En met Stijn Vens gaan we zo dadelijk na 8 uur praten... over die brief en over de laatste week van de paus. En we zoeken ook alles uit over Atje Keulen-Deelstra. Hoort u meer over op deze zender naar de klok van 8. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie... Heracles, Vitesse. En die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. Groningen, Peck, Ja, ja, hij zit er weer in. Hij zit er weer in. Venlo, Baalwijk. prachtig doelpunt. En om kwart voor negen, Ereveen, 1, Van Ereveen een vrije trap, dat is gevaarlijk en die zit erin. En ook het WK-baanwielrennen in Minsk. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kom nu schapruimen bij Mako, LVV haarproducten, 50% korting. Dit is Radio 1.